12 uur. Het NOS Journaal. Mise Lot Tomassen. Goedemiddag. Veel doden bij helikoptercrash Afghanistan. China maakt VS zware verwijten en aftocht Al-Shabaab uit Mogadishu. Het weer bewolkt en regenachtig. Vanuit het zuiden trekken buien het land over. In het oosten is daarbij kans op onweer mogelijk met hagel- en windstoten. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in het binnenland. Morgen eerst zonnige periode, later op de dag stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. De dagen erna blijft het herfstachtig met bewolking, buien en veel wind. Bij een helikoptercrash in Afghanistan zijn 31 ISAF-soldaten en 7 Afghaanse militairen om het leven gekomen. Heeft president Karzai zojuist bevestigd. Correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, wat weet jij inmiddels? Ja, een helikoptercrash, dat gebeurt vaker in Afghanistan, maar meestal valt het wel mee. Hier dus 38 uh, doden wordt er nu gezegd onder wie 31 man van de internationale troepenmacht ISAF... er wordt van uitgegaan dat dat voornamelijk Amerikanen zijn... omdat zij in dat gebied, de provincie Wardak in het oosten, actief zijn. De woordvoering van de NAVO wil nog bijzonder weinig kwijt. Eigenlijk hebben we tot nu toe over een crash, dus een neergestorte helikopter... Maar de verdere oorzaak zeggen ze niets over. Maar goed, 31 doden in één klap... Uh, dat is zeker een uh, van de zwaarste verliezen voor de ISAF... sinds de oorlog in Afghanistan bijna tien jaar geleden begonnen. Dus het moet, ja, wat de toedracht ook is... dit is echt een grote klap voor de buitenlandse troepenmacht... in Afghanistan in een periode toch al wel uh, gewelddadig te noemen. Uh, slot. Ja. Je, hebt het, je zegt het is nog onduidelijk uh, de, uh, wat de toedracht is. We weten dus ook niet of het een aanslag is, of wel? Nee, nou ja, de Taliban hebben meteen wel een vrij gedetailleerd verhaal. Zij eisen dit uh, natuurlijk op, zou je... mm -hmm. het is een beetje voorspelbaar. Maar ja, uh, zij zeggen dat ze gisteravond of, of vannacht eigenlijk... werden aangevallen in de Tanji-vallei in, in Wardak en dat zij de Chinook-helikopter met een granaatwerper uit de lucht hebben gehaald. Een, een Chinook, dat is het grootste type helikopter, daar kunnen heel veel manschappen tegelijk in. Um, ja, er zouden dus zelfs nog een vuurgevecht op hebben gevolgd, zeggen de Taliban... en dat er is ook nu nog een operatie bezig om lichamen en brokstukken uh, te bergen in dat gebied... allemaal te midden van zo'n Taliban-nest in die vallei... Dus ja, heel desastreus allemaal. We wachten vooral nog op een bericht uit Washington. Maar daar slapen ze nog om de precieze details van wat er is gebeurd te horen. Het is een hele zware aanslag, dus lang geleden, of niet? Ja, als dit een aanslag is, hè, dat is dus echt onduidelijk. We moeten, ja. uh, ik denk dat we vooral uit Amerika moeten horen uh, of zij er zelf van uitgaan dat dit een, een aanslag is geweest. Uh, maar goed, ja, wat ik zei, 31 doden in één klap. 31 Amerikanen uh, in één keer dood. Dat, dat moet in Washington ook inslaan als een bom. Uh, en, en dat is echt, een, echt op dit moment, de, dit gevoelige moment... in, de, in de, natuurlijk de terugtrekking uit Afghanistan die al bezig is. De mm -hmm. Amerikanen, een enorme discussie daar ook gaande over... Uh, laten we alsjeblieft zo snel mogelijk uh, dat land uh, verlaten. En dan dit, ja, dat, dat is uh, echt een heel vervelend moment. En echt even een, een, een, een desastreuze klap. Het is uh, zaterdagochtend... Daar, als ze daar uh, wakker worden. Uh, dus, uh, dit nieuws, ja, we zullen de komende uren ook wel daar verslag van doen hoe ze daar in Amerika op reageren. Lucas, Lucas Waagmeester, dankjewel. China heeft naar aanleiding van de schuldencrisis hard uitgehaald naar de Verenigde Staten. Volgens het Chinese staatspersbureau houden de Amerikanen met kortzichtige verkiezingspolitiek de wereldeconomie in gijzeling. China zegt dat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 Ook India levert kritiek en noemt het Amerikaanse akkoord over de schulden niet genoeg. De verlaging van de kredietstatus van de VS door Standard Poor's levert veel discussie op. Maar de kredietbeoordelaar houdt vast aan de verlaging. Belangrijkste reden is dat de politiek moeizaam tot dat slechte akkoord is gekomen. De politieke brinkmanship die we zagen over de ceiling was iets dat was really beyond our expectations the US government getting to the last day before they had cash management problems. So it's interesting you're saying without recent recent in tenor, timing, the tone of the debate had a major impact on this. Yes, over het Amerikaanse congres is met verbazing gekeken naar de verlaging. De Republikeinen haalden direct fel uit naar het beleid van president Obama. Presidentskandidaat Michelle Beckman...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 Obama moet de minister van Financiën, Geithner, direct ontslaan... en een plan indienen dat de Amerikanen weer aan het werk krijgt. krijgen. Het is afwachten hoe de markten maandag op de statusverlaging gaan reageren. Maar als het negatief uitpakt, dan gaat de hele wereld dat voelen. Denkt hoogleraar monetaire economie Ivo Arnold. Als dit echt... Uh de Amerikaanse economische groei in de huizenmarkt weer verder in het slop zou duwen, dan is dat natuurlijk ook heel, heel slecht voor de wereldeconomie. Hè? Uh, we hebben deze week al slecht nieuws gehad over de Amerikaanse economische groei. Uh, het, het draagt niet bij. Hè? Even afwachten is of de rentes gaan stijgen. Als die zouden gaan stijgen, als de hypotheekrentes in de VS verder gaan stijgen, dan gaat de huizenmarkt daar nog verder naar beneden. En dan is dat slecht nieuws voor de economische groei in Amerika en dus ook wereldwijd.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 Islamitische strijders van de beweging Al-Shabaab hebben zich teruggetrokken uit de Somalische hoofdstad Mogadishu. Een regeringswoordvoerder noemt die terugtrekking een gouden dag voor Somalië. Correspondent Koert Lindijer in Nairobi. Koert, de regering viert die terugtrekking, maar de rebellen zeggen dat het een tactische terugtrekking is. Wat weet jij daarvan? Ja, en een.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 dat de organisatie financiële moeilijkheden zou hebben en dat dat een reden is van de terugtrekking. In ieder geval weten we dat afgelopen nacht enkele honderden al Shabab-strijders posities hebben verlaten in de hoofdstad Mogadishu. Wat betekent de terugtrekking voor de stad en de inwoners?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 Om twee uur begint de Canal Parade, de grote publiekstrekker van de Gay Pride. Tachtig boten doen mee aan de tocht door de Amsterdamse Prinsengracht. En al de hele ochtend zijn de deelnemers druk in de weer met het optuigen van hun boten. En ze zijn ook heel druk met zichzelf, want ze willen zich in allerlei gedaantes kunnen presenteren aan het publiek. Mark Robin Visser is erbij. Dat nagelslakken, dat is nog wel een heel precies werkje. Het wordt rood, wat voor kleur is dit? Dit is uh, kersenrood. En mijn geheim is dat ik niet de hele nagellak maar een brede streep over de nagel... en dan uh, geeft dat een optisch effect dat je hele lange nagels hebt. Heel veel uh, mensen zijn bezig met zichzelf en de boten op te tuigen. Het is altijd een uh, bonte parade, mag je wel zeggen. En uh, Koos van den Berg doet al jaren mee. Hoewel niet helemaal als zichzelf, maar meer als zijn alter ego, coco, coquette. Hoe lang ben je nou bezig om jezelf uh, op te tuigen... Nou, ik neem er graag de tijd voor, dus laten we zeggen een uur of anderhalf a twee, soms wel wat langer. En uh, die rust is ook belangrijk, dat het niet te gehaast gaat. Dan kun je ja, rustig aan in je personage uh, groeien, uh, gaan geloven en daarna gaan gedragen. Want dat, uh, ja, dat moet toch wel, het moet niet Koos zijn met een, uh, een paar gelakte nagels en wimpers. Het moet toch echt wel Coco worden. De gebied te zeggen dat Koos ze en ik elkaar uh, kennen, maar zijn uh, alter ego, daar ben ik minder... Bekend mee. Coco Coquette is al jarenlang het boegbeeld op de gemeenteboot... met de ambtenaren van de gemeente Amsterdam. En dit jaar draagt Coco een uh, soort petticoatachtige constructie van, uh, van nylon... Hè, in de kleuren van de regenboog. Er zijn er zes, zes over elkaar. Ja. En uh, daar gaat dan straks ook nog een, uh, een hoed bij in de vorm van, uh, van een Amsterdammertje. We gaan nu de spullen inpakken en dan gaan wij uh, naar de boot toe. Zeker, ja. We hebben er zin in, het wordt hartstikke leuk. Zeg maar even serieus, uh, Coco. Uh, uh, jij bent eigenlijk niet een, een, een travestiet, puur zang. Is... Nee, niet puur zang. Ik zie het echt als, uh, ja, als theater. als uh, ja, Om een theatrale personage neer te zetten. En uh, liefst zo kleurrijk mogelijk. En, zo, en die botenparade, dat is eigenlijk ook een soort uh, carnavalesk gebeuren. Ja, het is een, een soort van gay carnaval. en uh, Dat voel ik me goed in thuis. Een feestje. Een feestje, een party. Oh. Coco Coquette wordt ontvangen door zijn collega's van de gemeente Amsterdam op de kade. Het is het wachten op de boot. En dan kunnen ze daar allemaal opklauteren. Is het nou niet saai, want Coco Coquette is al jarenlang jullie boegbeeld, hè? Nee, ze is het zelf ook... jaar mooier, mooier, mooier. Ze is nog nooit zo mooi geweest. Complimenten al. Nou, dat is heerlijk om te horen. Want ik weet wie het zegt. Tennisser Robin Haase kan vandaag zijn eerste ATP-toernooi winnen. Om half twee begint hij op het gravel-toernooi van Kidsbühl aan zijn eerste finale op ATP-niveau. Haase speelt tegen de Spanjaard Albert Montanes, de nummer 50 van de wereldranglijst. Bij winst kan Haase hem voorbij gaan, maar daar is hij niet echt mee bezig. Het is een hele lastige Spanjaard die. Uh...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 De Nederlandse softbalsters hebben de finale van het Europees kampioenschap gehaald. Italië werd met 5-1 verslagen. Vanavond wordt de finale gespeeld. Daarin kan Italië opnieuw de tegenstander zijn. Over een uur speelt die ploeg namelijk tegen Groot-Brittannië. Verkeersinformatie bij de ANWB Edwin Gerritsen. Op de A1 bij Hengelo richting Apeldoorn staat tussen Hengelo en Borne een file van 2 kilometer. Daar is een auto met caravan geschaard. Op de A2 bij Utrecht richting Den Bosch van Nieuwegein... twee kilometer doorwegwerkzaamheden. En op de A7 Horen richting Zaandam staat voor Purmerend... twee kilometer, daar staat een auto stil, de rechte rijstrook is dicht. De hoofdpunten van het nieuws in Afghanistan zijn bij een helikoptercrash 38 doden gevallen. Volgens president Karzai zijn het 31 Amerikaanse en 7 Afghaanse militairen. China heeft hard uitgehaald naar de Verenigde Staten. De Amerikanen houden met kortzichtige verkiezingspolitiek de wereldeconomie in gijzeling, zo wordt gezegd. En islamitische strijders van de beweging Al-Shabaab hebben zich teruggetrokken uit de Somalische hoofdstad Mogadishu. Tot zover het uitgebreide NOS journaal. Zometeen Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. m.imatching.nl. Het Emma Kinderziekenhuis AMC bouwt het beste kinderziekenhuis ter wereld. Ik bouw mee. U ook? Kijk op steunemma.nl. Robert en Brink.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 Argos, onderzoeksjournalistiek van de VARA, de HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede zaterdagmiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Zoals u van ons in de zomer gewend bent, besteden we ook dit jaar uitgebreid aandacht aan het prachtige, maar soms ook nogal ingewikkelde vak van onderzoeksjournalist. Waartoe dient het vak? Wie zijn de mensen achter al die onthullingen? Wat zijn hun successen, maar ook... Wat kan er beter? In de serie Luizen in de Pels hoort u de komende weken gesprekken... met Zemla-redacteur Manon Blaas... onderzoeksjournalist Juri Boom van Weekblad De Groene Amsterdammer... en chroniqueurs van de vastgoedfraudezaak Vasco van der Boon... en Gerben van der Marel van het Financiële Dagblad. Maar we beginnen vandaag met een man die bekend staat als een geboren nieuwsjager. Begin jaren 90 was hij dat als parlementair journalist bij de Afro-radio... van 1995 tot 2002 bij het Algemeen Dagblad en de afgelopen acht jaar bij RTL. Die commerciële zender is mede dankzij hem niet alleen een vrolijke amusementsfabriek... maar ook de thuisbasis van een clubje journalistieke pitbull Terriers, die vooral in Den Haag zeer worden gevreesd. Vandaag de gast in Luis in de Pels, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws... Pieter Klein. En u kunt het gesprek ook uh, volgen op www.radio1.nl. Dan kunt u Pieter Klein zien. Dag Pieter, welkom. Dag Max. Uh, heb ik je een beetje uh, goed, ge uh, goed getypeerd nu? Nou, oh, het is te veel eer allemaal. Ja, dat zeg je natuurlijk, maar... Nee, dat, vind ik ook. dat vind ik ook. Wat is het te veel eer aan? Nou, Geen pitbull? Jawel, nou ja, dat is natuurlijk een beeld dat ik Geen wel mooi Geen nieuwsjager? Vind. Ja, nee, ik voel me een echte geboren nieuwsjager. Ja, ja, ja. ja toen ik ooit... Uh, ik dacht, wat moet ik nou met mijn leven? Toen ik op de Havo zat en uh, bij God niet wist wat ik zou moeten doen. Toen uh, op een dag uh, zag ik Laurens Ten Katen van uh, de Leeuwarden Courant. Daar was ik zo van onder de indruk. Een man met een hele lange baard. lange baard. Ik. baard. Ja. ik schreef hele filijn stukjes. Uh, mooie stukjes. En toen dacht ik, wat een prachtig vak. Schrijven wat je wilt en je wordt ervoor betaald ook. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga naar het school journalistiek. Dat is het. En het is wel iets van een nou ja, roeping wil ik niet zeggen, maar. Iets wat bij me past. dat pitbull, want dat is meer, meer niet je vak, maar je karakter, zeg maar. Ja, dat is denk ik... Uh, ja. ja, er is ergens iets fout gegaan, misschien. Er zit een uh, verbeterheid in, af en toe. Um, ja, het houdt me op de been en dat maakt me gek. Um, ja, dat hoort wel een beetje bij me. Je speelt om te winnen. Je wilt winnen? Ik wil winnen, ja. Win, win je meestal ook? Um, nou, we winnen vaak genoeg. Vaak genoeg, ja. Je werkt bij RTL, dus laten we gelijk een voordeel uh, rechtzetten. Uh, een commerciële omroep, die doet natuurlijk niet aan onderzoeksjournalistiek. Maar jullie doen het wel. Ja, we werken... Uh, RTL Nieuws, uh, of de RTL Nieuwsorganisatie... Uh, maakt onderdeel uit van een commerciële onderneming, RTL Nederland. Maar we zijn een uh, onafhankelijke nieuwsclub. En uh, we doen, denk ik, waar we voor betaald worden. Dat is verslag doen van wat er in de wereld gebeurt. En we proberen ook inderdaad uh, onderzoek te doen. Omdat dat een, ook een van de kernfuncties is van de journalistiek. Moet dat Je zou ook kunnen zeggen, het NOS-journaal of de RTL-nieuws... Nou ja, die doen de dagelijkse nieuwsvoorzieningen. Je hebt ook programma's als Semline, Reporter, Argos zelf. Uh, waar, waarom moet een uh, journaal ja. ook, een, ook een onderzoek nou, doen? Dat moet niet, maar ik vind dat het wel moet... omdat de controlefunctie hoort bij de journalistiek. En ik zie onderzoeksjournalistiek ook als een metafoor... Uh, voor zeg de journalistiek, uh, en het begint met vragen stellen... en niet loslaten tot je een antwoord hebt. En ik vind ook dat je de plicht hebt om... Uh, duidelijk te maken dat uh, je pogingen doet om te reconstrueren. Want je op dagbasis vertel je verhalen aan kijkers, aan consumenten... en daar moet je soms op terugkomen. En, uh, ja, je kunt natuurlijk wel alles onderzoeken, maar dat, dat kan niet. Hè? Je komt altijd uit op een mix. Uh, maar ik vind het belangrijk om het ook te doen... En hebben jullie, want dat heeft de publieke omroep niet natuurlijk... wel eens last van boze adverteerders die zeggen... ja, als je dit soort uh, schandelijke journalistiek bedrijven... willen we geen commercials daar plaatsen? Mm, nou, men zal er ongetwijfeld wel eens last van hebben. Uh, je, ik, je kent voorbeelden daarvan? Ik heb wel voorbeelden gehad. Uh, Welke firma was dat? <laughs> dat ga ik niet zeggen, want dat vind ik uh, intern iets van RTL. Maar we hebben wel gehad dat we publiceerden over bedrijven. En dan merkte ik dat er, dat er contact was tussen, tussen adverteerders en, uh, en concern. Maar ja, we zijn een onafhankelijke club. En dat weet uh, RTL Nederland ook heel goed. En daar leggen ze zich bij neer? Nou ja, dat is het uitgangspunt. Het uitgangspunt is dat we onafhankelijk zijn. En dat gebeurt niet altijd? Ze zeuren wel eens? Nee, ik heb één keer gehad uh, dat de grote baas van uh, RTL Nederland aan de lijn had. Die, die vroeg, kun je, kun je me uitleggen hoe het zit? Nou, dat heb ik het uitgelegd. Zeg hij, oké, okay, dankjewel. Dat was de heer Haberts. Dat was de heer Haberts, Bert Haberts. En ik vond dat hij daar het volste recht toe had. Want uh, er staat dan druk op de relaties die, die het bedrijf heeft met adverteerders. En dan vind ik het wel fatsoenlijk om toe te lichten wat wij hebben gedaan en waarom. En als wij daar gewoon kunnen zeggen, nou, wij doen zorgvuldig ons werk. Prima. Er bestond al een researchafdeling bij RTL News voordat jij adjunct hoofdredacteur werd. Maar hij, hij is wel behoorlijk uh, actiever geworden, heb ik de indruk, sinds jij daar zit. Um, Hoeveel mensen nou, zijn het? Ja, ik, ik vergeet het altijd. Stukken vijf, zes, geloof ik. Uh, en is dat ja. meer dan bijvoorbeeld het NOS-journaal? Weet ik niet. Uh, nou, ik geloof dat ze bij de NOS wat anders georganiseerd hebben. En, uh, mijn beste vrienden werken ook daar. Uh, ja, de maar het is wat uh, versnipperd, uh, wat versnipperd, geloof ik. Maar ja, we hebben een Jullie research hebben echt redactie. een eenheid research? We hebben een research-redactie. En daarnaast uh, wordt er voor een deel soms in Den Haag ook wel iets gedaan... Uh, op de economie-redactie ook proberen we af en toe iemand vrij te spelen. En wat doen die vijf, zes mensen? Hoe werken die onderling? Met wat voor projecten zijn die bezig? Wat is het verschil met de gewone nieuwsredacteur? Er is meer vrijheid. Meer vrijheid om te onderzoeken, meer tijd... Um, en je probeert uh, samen te definiëren wat je belangrijke thema's vindt. Als iemand tegen jou zegt, Pieter, ik ben een heel belangrijk iets op het spoor. Het kan drie, vier maanden duren. Je ziet me na de kerstvakantie weer terug. Wat is dan je antwoord? Nou, vind ik geen goed plan. Kun je het wat concreter maken? Want laten we wel wezen, er moet ook gepresteerd worden. Er moet geleverd worden. Er moeten gewoon verhalen komen. Uh, want het uh, is leuk, uh, researchredacteuren. Uh, maar uh, hallo, we hebben gewoon uitzendingen. En ik wil van en want, want, want dat in... hoor je wel vaak, hè? Dat researchredacteuren ja, een beetje luxe paardjes zijn. Mensen die. Nou ja. Het zijn meestal geen mensen die ontzettend goed zijn in het halen van hun deadline. Laat ik het heel vriendelijk uitdrukken. Ja, nou ja. Kijk, dit zijn mensen die kennen de RTL-nieuwsorganisatie van binnenuit uh, Ze weten dat er productiedwang is ook. Um, en altijd als je praat met researchers, waar ze ook zitten. die hebben een hekel aan productiedwang. Uh, maar de discussie speelt uh, bij ieder medium, iedere krant. Je kunt gewoon niet eindeloos onderzoek doen. Wat is een onderzoeksjournalist in jouw definitie? Waarin verschilt die van een gewone nieuwsjournalist? Uh, vasthoudendheid. Doorgaan, doorgaan, doorgaan. En niet loslaten tot je het antwoord op de vraag hebt. We komen straks op, uh, terug op wat voor onthullingen RTL allemaal heeft gedaan. Want dat zijn er ongelooflijk veel. Maar uh, RTL Nieuws is eigenlijk toch beroemder geworden met iets anders. We gaan even luisteren naar een fragment. Dag meneer De Geus. Weet u wat dit is? Nou, misschien is dat een uh, conceptstuk wat u ergens uh, van de RTL hebt opgepikt of zo. Oh, ja. Ja, ja, u gaat nu een beetje downspelen. Maar de miljoenennota is uitgelekt. Wat vindt u daarvan? Nou, ik heb, u hebt me er net aan gevraagd van binnen. Toen heb ik gezegd van nou, ik heb hier geen commentaar op. Ik vind het, uh, dit moet niet kunnen. Ik weet niet hoe het gebeurd is, maar zo hoort het niet. Ministers banen dat de miljoenennota op straat ligt. Officieel komt hij elk jaar pas naar buiten als de minister van Financiën aanbiedt aan de Kamer. En de plannen horen we officieel pas in de troonreden. Toch lekt er daarvoor al heel wat uit. Leden van de Staten-Generaal. Wat betekent dit nou voor de waarde van Prinsjesdag? Nou, dat gaat natuurlijk Holland achteruit op deze manier. En uh, ja, als de pers ook uh, geen zelfbeheersing meer aan de uh, dag kan brengen, dan. Ja, dan denk ik ook dat het op een gegeven moment afgelopen is... met allerlei embargo-regelingen en dergelijke. Dan wordt het gewoon helemaal Wild West. Maar is het de pers of is het een ambtenaar die lekt? Uh, nou, ik, dit, dit is vast niet zomaar op de stoep van RTL 4 uh, beland. Er zal wel naastig naar uh, gezocht zijn. 15 september 2004 was dat een fragment uit Nova. En ze waren niet blij in Den Haag, Pieter... toen de miljoenennota uitlekte naar RTL Nieuws. Ja, ze waren niet blij, ja. Het land is niet vergaan, hè, geloof ik. Daarna We hebben het een paar keer gedaan. Als eerste de muurnota uh, uh, publiceren. Hoe vaak heeft RTL Nieuws hem als primeur in handen gehad? Ik denk drie of vier keer. Dan is het lol er ook wel een beetje af. hè? Maar uh, ja, ik geloof drie of vier keer. Jij had toen nog niet je huidige functie van adjunct hoofdredacteur van de RTL Nieuws... maar je was chef Den Haag. Ja. Uh, hoe hebben jullie dat in handen gekregen? <laughs> Jagen. Nadenken. Parkeerplaatsen. Mm, nou, we zijn er parkeerplaatsen geweest, ja. Ja. ja. Rand van de stad. <laughs> ik ga er niks over zeggen. De eerste keer dat we het deden, toen uh, heb ik gezegd... één woord er buiten toe over hoe het is gelopen. En uh, je kunt er uh, op staande voet uit. En dat geldt voor nu. En uh, tot het graf. Dus daar zwijg je over. Toch is het één keer fout gegaan. Namelijk uh, toen leidde het spoor naar een PvdA-kamerlid... Paul Tang, die daar veel gedonder mee heeft gehad... want hij is een tijd geschorst als economisch woordvoerder... en daarna nooit meer op de lijst gezet. Toen liep het mis. Toen hebben jullie hem zonder dat we willen natuurlijk verraden. Ja, dramatisch. Echt dramatisch. Ik was er echt helemaal kapot van. Er is een stomme fout gemaakt bij ons intern. We hebben het gepubliceerd en vervolgens bleek... dat je zag nog een... Je zag de spiegeling code, dus je je zag een code. en dus kon je afleiden. En geen stijl ontdekte die code en jullie hadden het niet dat. gezien? Wij hadden het niet gezien. We dachten dat het goed gecheckt was. Dat was het niet. En ik voelde me daar verantwoordelijk voor. En uh, ja, broembescherming is heilig. Dus ja. Uh, ik heb hem gebeld en uh, mijn baas. Wie Tassel, mijn baas. Dus de, uh, de chef of de hoofdredacteur? De, de, de hoofdredacteur, En gezegd, ja, ik denk dat ik moet opstappen. Uh, zo, zo erg trok je het aan. Ja, je wilde opstappen. Nou ja, ik vind het als mensen met mij praten. Of met iemand van ons. Uh, het moet duidelijk zijn dat, dat mensen veilig met ons kunnen praten. Of met ons zaken kunnen doen. En dat waarom ben je niet op je opgestapt, opgestapt uiteindelijk? Ja, ik weet niet. Lafheid misschien? Lafheid? Ik weet het niet. Maar is onzin. Je hebt het niet gedaan. Iedereen weet dat je te vertrouwen bent. Iedereen weet dat we te vertrouwen zijn. Er is een hele verschrikkelijke fout gemaakt. En dat iedereen zich dat vooral aantrekt. Maar uh, ga niet weg. Ja. En hoe hebben jullie dat ooit aan dat kamerlid van de PvdA, Paul Tang, uitgelegd? Uh, vooral mijn collega Kees Berghuis van de politieke redactie heeft uh, met me gesproken. Ja, het valt natuurlijk niet uit te leggen. Het gebeurt. En uh, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk voor Paul Tang, hoe dat is gelopen. En ik schaam me er nog steeds voor. Hey, even jouw eigen loopbaan. We gaan nu persoonlijk worden. Uh, je hebt ongelooflijk veel gedaan voor iemand die, als ik snel reken, nu 45 is. Um nou, parlementair verslaggever bij de Afro. Parlementair verslaggever bij het Algemeen Dagblad. Correspondent van het AD in Londen. Chef Haagse redactie RTL Nieuws hadden we het net over. En tussendoor nog even een biografie van Wim Kok en eentje van Jan Pronk geschreven. De Anne Vondelingprijs voor parlementaire journalistiek eh, gewonnen. Samen met je toenmalige AD-collega Stefan Kolen. En nou ja, toen ik dat allemaal even doornam gisteravond dacht ik... die Pieter Klein dat is vast en zeker zo'n uh, verstokte vrijgezel... die alleen maar leeft voor de journalistiek. <laughs> Nee, er is een privéleven, er is een vriendin en er zijn twee kinderen. En die kinderen. zal het wel leuk vinden, dit leven dat je leidt. Nou, ze kent Den Haag, ze weet hoe het is. Uh, ze kent de wetten van uh, de journalistiek en van de politiek. En uh, ik denk dat ze af en toe wel gek wordt van mijn, uh, nou ja, laat ik het gedrevenheid noemen, of een obsessieve belangstelling voor sommige onderwerpen. Want hoeveel uur per dag ben je met dit vak bezig? Ja, dat ga ik niet zeggen. Want dan, uh, dan, was, dan komt het uit dat komt je het naar uit. thuis bent. <laughs> Stuur ze me naar de psycholoog. Nee, ik, uh, <laughs> nou ja, ik doe gewoon in principe overdag uh, zit ik op, uh, uh, op mijn werk. Ik maak redelijk lange dagen. Ik werk s'avonds ook nog vaak. Ja. Tot en het laatst? Ja, er vanaf. Als ik zin heb, uh, tot diep in de wacht. En als ik uh, moe ben, ga ik even naar bed. En, uh, ik heb ook nog vrienden en ik uh, ook mijn vriendinnen, Dus ik doe ook nog wel eens andere dingen. Maar je zit wel eens om twee uur s nachts nog boven de dossiers. Ik lees er wel eens wat, ja. En op de redactieverklaring is het dan helemaal gek. Want uh, ik stuur ook nog wel eens een mail dan. En dan zeggen ze ja. Maar oh, je houdt de anderen ook nog wakker om ja, twee uur s'nachts. Ja, dat, uh, dat kunnen we hierover ophouden. Want het is echt een gênant voor woorden. We gaan er helemaal niet over ophouden. Want we hebben natuurlijk ook wat rondgebeld met uh, collega's van je uh, bij RTL. Bijvoorbeeld met Roel Gerard, de huidige. Uh, correspondent van RTL Nieuws in het Midden-Oosten... maar een van die onderzoekstijgers, he, van die pitbull-terrieurs... die zei letterlijk, Pieter Klein is bezeten van journalistiek. Als adjunct hoofdredacteur heeft hij overdag zijn leidinggevende functie... S'avonds, we hadden het er al even over, duikt hij zelf nog allerlei dossiers in en gaat ons vervolgens naar het mede wat hij allemaal heeft ontdekt. Dank je wel, Ja, hij, hij gebruikte niet het woord monomaan. Dat heeft de redacteur van Argos erachter geschreven, maar het komt er wel op neer natuurlijk. Ja, ik ben een monomaan gek. Ja. Waarom? Nou ja, het is toch prachtig? Het is toch prachtig? What een fuck, journalistiek. De vrijheid van informatie, uh, het vrije woord, onderzoek doen. Um, de lol in, van onderzoek. Uitzoeken hoe iets zit. Ja, maar dit zijn dus twee banen tegelijk. Overdags, uh, overdag uh, adjunct producteur zijn. Ik probeer het echt. Uh, ik doe echt mijn best om te matigen en te temperen. Want uh, ik kan natuurlijk niet twee banen tegelijk doen, en dat wil ik ook niet. Uh, want mijn primaire uh, baan is het leiden van de club. Op een zo goed mogelijke manier. En, en als, mensen enthousiasmeren. En dan s'nachts een beetje voor onderzoeksprojecten. Nou, ja, kijk, ik weet dat sommige mensen vinden het leuk... als ik nog een beetje meedenk ja. en En Ervaar het ook als steun, want ik probeer het ook te steunen. Ik vind dat je het stellen van vragen moet je én stimuleren én uh, Zijn, en stimuleren en steunen. Zeg, ik moet het toch even vragen, Pieter, dat fanatisme. Heeft het iets te maken met je gereformeerde jeugd? Het zal wel, hè. Zoon van Calvijn. Ik ben een ex-gereformeerde, maar dan blijf je toch altijd een gereformeerde. ja. Ik ga even een is quiz. Tragisch. even een quiz. Qu -qu quizje met je spelen. Moet je gewend zijn als je bij RTL belt, uh, werkt. Uh, luister even goed naar het volgende fragment, Pieter. Ik heb niks met het medium televisie. Het is weinig sprankelend. Ik heb nooit het idee dat ik iets mis. Ik kijk wel eens naar het journaal om te zien wat zij ervan bakken. Of soms naar Nova of Brandpunt. Maar ik luister naar de radio om bijgepraat te worden. En ik lees de kranten. TV speelt geen grote rol in mijn leven. Wat, uh, wat doet uh, deze uitspraak jou als televisieman? Toen uh, was ik het niet zelf, dit. Ja. Ja. Maar wel een tijd geleden. Wat het bedoelt? Uh, toen, zat je, volgens, toen stond je op het punt om correspondent in Londen van het AD te worden. Hmm. En toen werd je door de journalist het vakblad gevraagd naar... Uh, wat voor iemand ben je? En toen, toen gaf je dit antwoord. Ra radio vind ik belangrijk om bij te blijven. Ja. Verder lees ik veel kranten, maar tv speelt geen rol in mijn leven. Nou, het is, was een licht polariserende opmerking, maar het is ook wel een beetje waar. Ik vind, dat er, uh, uh, ik vind televisie trouwens een prachtig medium, hoor. net zoals radio en schrijven ook. Um, maar hoe vaak hoor je nou iets nieuws? Of zie je nou iets nieuws? Professioneel. Wanneer ben je nou echt verrast als je een krant openslaat? Of als je naar het nieuws kijkt? Uh, ik zei, in de periode dat ik in Den Haag zat... zei ik altijd pesterig over Den Haag vandaag... ik kijk nooit, want ze hebben nooit iets. Ze hebben nooit iets te melden. En Dat zei je ook tegen Ferrie Minderland in de vergaderen. Nou, oh, ja. ja. Uh, het was een beetje pesterig, maar ik vond ook wel... verdiep het nou eens, het is allemaal zo voorspelbaar. Allemaal altijd hetzelfde en dezelfde aanpak... op dezelfde flauwe manier vragen stellen. Onthul nou eens iets. Of stel nou eens een vraag die niemand stelt. Of zo. Verras me eens. Dat zit er een beetje achter. Maar kan dat anders bij het medium televisie? Want uh, het is duur, het moet snel, uh, er komt heel veel organisatorische hijs aan bij kijken. Nou, Leent ja, het zich wel voor onderzoeksjournalistiek? Volgens mij wel. Je kunt, ik, ik ben ervan overtuigd dat je ieder verhaal kunt vertellen, als je het maar goed vertelt. En nu heeft de televisie, uh, kent een aantal wetten en daar moet je rekening mee houden. Maar je kunt bijna alles uitleggen. Of visueel, of grafisch, of met een verslaggever. Ik denk dat er heel veel kan. Ik denk dat er ook meer kan dan er nu gebeurt. Uh, maar het is wel ingewikkeld. En uh, het is sowieso lastig om twee belangrijke dingen bij elkaar te brengen. Dat is de beeldcultuur, de dominantie van beeld en informatieoverdracht. Dat is een krankzinnig lastig vak. Hoe vertel je een verhaal? Hoe raak je mensen? Hoe houd je mensen geboeid? En zorg je dat die informatie ook nog overkomt. Dat is niet eenvoudig hoor. Je hebt uh, in de tijd, ik zei het al even, samen met toenmalig uh, Algemeen Dagblad... Uh, collega van je in Den Haag, Stefan Kode, die Anne Vondelingprijs, uh, prestigieuze... Haagse prijs gekregen. Wat um, jij dat niet ook. <laughs> um, ja, maar dat is voor Dat is okay. zo lang geleden verjaard. dat uh, dat is. Ja, ja dat, uh, <laughs> durf ik het nauwelijks meer over te hebben. Een romrijk verleden. Maar uh, jullie hebben toen ook een toespraak gehouden, want dat moet je dan doen, hè? En daarin een beetje uitgehaald naar de cultuur van uh, ja, echte verslaggevers. Echte nieuwsjunks krijgen dat soort prijzen weinig. Het zijn altijd de, de, de, de Heldrinks en de Elsbert Edti's en de. Max van Precies, al, al die mensen in mijn meningen, al die maar ja. meningen. Uh, jullie waren een beetje een uitzondering. En jullie hebben daar een beetje je gram over gehaald toen in het dankwoord. Ai, dat ga ik uh, toch niet terughalen. Mm, nou, deze zullen we dan. Uh, Kom maar op. Technicus, laat die maar lopen. <laughs> Kom maar op. Nee, maar zat dat je het waar is. Ik bedoel, is ja, het er in maar. Nederland een overwaardering van, uh, nou ja, van, van die mensen met altijd een mening, zoals ik zelf, en een onderwaardering van echte, echte, echte nieuwsjournalisten? Mm, nou, vind ik wel een beetje. Uh, en wij hebben denk ik toen destijds, Stefan Kolen en ik, jarenlang gebuffeld als, uh, als hmm. nieuwsjunks. Jullie heten de Stofzuigers, hè? Stofzuigers, Koningskoppel, uh, mutant en Hij Het sloeg die naam Stofzuigers op? Dat, nou, dat was ook, die was denk ik ook deels bedoeld als een belediging. Namelijk die jongens die, die, die, die zuigen alles op en die uh, zetten alles in de krant. Maakt niet uit waar het over gaat. En uh, dat deed Dan, dat zat er een beetje achter. Uh, of het nog gaat over de benzineprijs of een, uh, nou ja, weet ik veel wat, consumentennieuws. Ja, daar schreven wij over. Maar ja, we schreven ook over politiek en over politieke besluitvorming. En wij, vonden het, of wij rekenden het tot onze taak om uh, de concurrentie aan te gaan met iedereen. Met de Telegraaf, met de Volkskrant, met het financieel Dagblad. En iedereen opzij te drukken. Nou, dat hebben we een paar jaar als monomanen gekken gedaan, Stefan en ik. Uh, we hadden een soort huwelijk door de week. En, uh, en, ook, en ook tot diep in de nacht altijd, hè? Ja, het, was, uh, het ging door tot in de vakanties. En heel af en toe uh, gingen we elkaar ontzien. We wisten van elkaar uh, exact uh, met welke bronnen we contact hadden. En uh, als we er echt even niet meer tegen konden, dan, dan zeiden we, nou weet je wat, flikker me op, ik neem jouw bronnen er wel even bij, ik doe het wel even alleen. En uh, dat wisten die mensen ook. Die moesten ook lachen, als je dan belde, of sprak. Dus ja, uh, we, waren daar, we waren heel close, we wisselden bronnen, en uh, ja, het was een mooie tijd. Maar inderdaad, die opmerking waar je aan refereert, er is een onderwaardering voor het vak van dagbasis uh, onderzoek doen. En, en stukje stikken, en verslaan, en dat... Dag in, dag uit. Die opmerking is gemaakt ergens in de jaren negentig, neem ik aan. Is dat nu veranderd? Is er, is er nu meer waardering voor de nieuwsjunk, de stofzuiger? Mm. Nou, je ziet wel dat er veel media uh, het over wordt nagedacht. Um, in naar de volgende fragment. Ik denk bij de Volkskrant, NRC. Ik zie dat de NOS ook bezig is. Um, nou, ja. Ja. Dus er wordt nagedacht en, en het debat begint meer te ontstaan. Dat vind ik ook goed, want er staat veel onder druk natuurlijk. Um, en ik hoop dat het debat nog wat toeneemt. Ik denk dat dat nodig is. Wat zijn de essentiële functies van de journalistiek? Uh, wat moet het doen? Wat moet RTL Nieuws doen? Wat, zijn nou, wat is belangrijk voor de Volkskrant? Uh, Spits, metro, zijn we doorgeefluik voor... Uh, Pers of persberichten. of meniekjes of feitjes... Of slagen we erin om uh, onze lezers, onze kijkers, uh, uit te leggen hoe het zit? Hoe het echt zit? Je mag heel even achteroverleunen, Pieter Klein, adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws. Want we gaan even naar een compilatie luisteren van ja, jullie hoogtepunten, jullie vele hoogtepunten. RTL Nieuws. Het kabinet heeft een rommeltje gemaakt van de besluitvorming... over verdieping van de Westerschelde en het water zetten van het Wiegapolder. De besluitvorming rammelde aan alle kanten. Blijkt uit een reconstructie die RTL Nieuws heeft gemaakt... op basis van een staatsgeheim verslag van de ministerraad en andere documenten. Het officiële onderzoek naar de mogelijke onterechte declaraties van politiechefs... kost, dat onderzoek dus, let op, 550.000 euro. Een extern accountantsbureau krijgt ruim een half miljoen euro betaald... om na te gaan of de declaraties van de politiebazen rechtmatig zijn. Het accountantsonderzoek werd ingesteld na onthullingen van RTL Nieuws. Drie maanden geleden bracht RTL Nieuws aan het licht... dat sommige korpschefs dubieuze declaraties indienen. Zoals de hoofdcommissaris van het korps Zaanstreek-Waterland. Hij kocht op kosten van zijn korps whisky en sigaretten voor een dienstreis. De katshuisbrand. Premier Balkende gaat nu ook financieel door de knieën. De Nederlandse staat betaalt een forse schadevergoeding aan de weduwe van de schilder... die bij de brand in de ambtswoning van de premier om het leven kwam. Ten Nieuwe is onze verslaggever Roel Geraads. Roel, jij werkt jarenlang aan deze zaak. Nu dus toch, na vijf jaar... Excuses van de premier. Ja, dit is een verhaal dat, uh, dat laat je maar niet los, moet ik eerlijk zeggen. Samen met collega's Pieter Klein en Kees Berghuis... hebben we hier vele uren slaap over verloren, kan ik je verzekeren. Um, wij vinden het nog steeds moeilijk voor te stellen... dat geen enkele ambtenaar wist dat er met tinner werd gewerkt in het katshuis. Als die tinner niet was gebruikt, was die brand ook niet uitgebroken. Maar goed, bewijs hebben wij daar nooit voor kunnen vinden... en de rexrecherche ook niet. ja, stoppen we met het onderzoek naar de katshuisbrand? Ja, waarschijnlijk wel. De, de, de laatste was Roel Gerrards, denk ik weer, de ja. huidige... Ja, dat was Roel. Een... Dit is ja. een ongelooflijk... Ja, dit is een soort jongensboek, hè, als je dit achter elkaar hoort. Ja, ik denk, goh, ja, nee, we zijn lekker bezig. <laughs> <laughs> denk ik dan. Leuke dingen gedaan. Goeie dingen ook. Ja. Het is niet altijd gewaardeerd, volgens mij. Uh, Kees Berghuis, we hadden het net al even over hem, de huidige chef Den Haag uh, mm -hmm. van RTL... Hij heeft me wel eens verteld, uh, ik werd op een bepaald moment op recepties... door premier Balkenende zelf belaagd met... Wat jullie doen is niet goed voor de stabiliteit van het, uh, van het land. Jullie proberen, nou ja, ik geloof zelfs de term actiejournalistiek... Uh, ja. beschadiging van de overheid, dat soort termen werden gebruikt. Ja, dat soort verwijten hebben we wel eens gekregen. Of als we weer eens bezig waren met het Koningshuis... kreeg je ook wel signalen. Um, ja, het zal wel. Ik ben er niet van onder de indruk. Is het wel eens tegen jou gezegd, behalve tegen Kees Berghuis? Ja, je, dan was de formulering, uh, jullie zijn rotzooi aan het trappen of zo... Dat soort formuleringen. En dat kwam dan inderdaad uit, uit, uit de omgeving van het Koningshuis, de minister, president? Die, dat soort verwijten kwam wel, uit de, van de macht. Maar vooral de mensen die het niet konden hebben, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen... Wie kon het niet hebben? Nou, ik denk dat... Je, je noemt nu premier Balkenende. Die was er wat gevoeliger voor dan sommige anderen, denk ik. Ik denk dat veel politici uh, professioneel zijn. En die snappen echt wel uh, dat het niet tegen de, een persoon is gericht... Het gaat altijd om de functie, het gaat nooit om de, om de mens. Ik heb niks tegen mensen, wij ook niet. Maar denk je dan nooit, misschien zitten wij fout, want hartstikke goed om om twee uur s'nachts nog met elkaar te mailen over de katshuisbrand en zo, maar uh, misschien brengt het de stabiliteit van het land wel in gevaar, dit soort journalistiek. <lacht> nou, mag me niet uit. <lacht> Max, kom op zeg, je, dit ben je niet. Nou, ja, je, je, nou, je zegt net, er waren mensen die het zich aantrokken, zoals vooral premier Balkenende, die dat vonden. Nou ja, ik... het, het lijkt apenkool. Het is echt onzin. Kinderachtig. Het is kinderachtige nonsens. Autoriteiten en, uh, moeten ermee om kunnen gaan als er onderzoek wordt gedaan en als er wordt gepubliceerd. En als de pers of als wij fouten maken, nou, dan moeten we dat erkennen. En, uh, sorry, we hebben het fout gezien. Op naar de volgende zaak. Maar je liet net een paar fragmenten horen in een paar uh, dossiers. Ja, uh, het was een bende met uh, die besluitvorming rond de Westerschelde. Uh, die, politie, die declaraties van die politiechefs, daar deugde er helemaal niks van. Dan moet jij eens flikken, man, als gewoon werknemer. Uh, die katshuiszaak, uh, die stonk. Er is daar een man overleden... omdat hij uh, in de ambtswoning van de premier uh, werkte. En uh, jaren later bleek dat de, de overheid, onze overheid... heeft informatie achtergehouden voor het Openbaar Ministerie. Het moet godverdomme niet veel gekker worden... Het moet niet veel gekker worden. We leven hier in een democratische rechtsstaat. Uh, en als instituties... Uh, niet tegen onderzoek kunnen denken... ja, jongens, kom op... Mag ik, toch, mag ik toch even advocaat van de duivel voor de overheid spelen? Ja, dan Peter. Uh, ik zal niet ver komen bij je, dat heb ik best door. Maar uh, Kijk, bijvoorbeeld met die declaratiezaak. Daar hebben jullie over de hele linie declaraties opgevraagd... bij organisaties uh, van, uh, als het UWV, de AFM, het Centraal Bureau... Rijvaardigheidsbewijs, de korpschef van de politie. Uh, laatst weer bij de Nederlandse bank. Ik, ik kan me best voorstellen dat je iets op het spoor bent. Dat je denkt van, hier stinkt het, hier wil ik meer van weten. Maar uh, wat, wat is het nut van over de hele linie de declaraties van zo'n beetje heel bestuurlijk Nederland opvragen? Nou, goede vraag. Ik denk uh, dat je het onderzoekt. Als je kijkt naar die declaraties en de praktijken erbij... Uh, dat wierp de vraag op hoe, uh, hoe zit het bij andere instellingen. Er worden normen afgesproken, er zijn regels afgesproken. Het gaat om de besteding van publieke middelen... Uh, ja, dan ga je dat onderzoeken. Maar ook als je helemaal geen uh, idee hebt van er zit iets fout? Ja, waarom niet? Soms, soms Omdat het dan misschien wel goed, goed zit. Soms nou ja, dat kan. Waarom zou ik het niet onderzoeken? ik vind het wat bij, ja ik durf uh, jou bijna niet te beledigen maar oh je wel het, oh, nee, ik vind het een a-journalistieke opmerking waarom zou je het niet mogen oh, onderzoeken waarom een a nou, dat is echt Waar, waarom een opmerking oh, ja waarom, waarom kun je het niet onderzoeken nou ik bedoel als je een vermoeden hebt dat er iets verkeerd zit of je hebt een tip gehad dat er iets verkeerd zit ja. natuurlijk moet je dan achteraan gaan ja. maar uh, wat uh, sommige in Den Haag heeft gestoken, zal ik maar zeggen, is dat RTL dan de bonnetjes van alles en iedereen gaat opvragen. Ja, ja, dat Ook zonder aanwijzingen dat er iets mis is. Nou ja, dat is dus niet helemaal waar. Want als je kijkt naar de, neem de gemeente, uh, de, de, het declaratiegedrag, wat er wel en niet uh, werd toegestaan... bij bestuurders, wethouders en burgemeesters, dat bleek nogal uiteen te lopen. Dus het was tijd voor een uh, betere normering. Ja, dat al die gemeenten boos zijn, ja, wat kan mij het schelen... Uh, Laat ze, ja, ik wil niet laatste verantwoording afleggen. Dat hoort bij, dat hoort bij ons bestel. Ja, minister Donner zegt dan, het is wel heel veel werk voor die ambtenaren... om al die vragen van onder andere RTL te beantwoorden. Ja, nou, volgens mij valt het wel mee. Als je je, je zaakjes een beetje goed bijhoudt, zeg je zo, heb, trek het zo het archief uit de financiële administraties. Hier alsjeblieft, kijkbaar. Hoe vaak doen jullie een beroep op de wet openbaarheid bestuur? Ja, te vaak zal de overheid vinden. Uh, en wij discussiëren er intern ook wel over. Want wat is proportioneel en wat niet? Uh, dat is een lastige afweging. Wat hierbij een beetje een rol speelt... is dat uh, je bij ons een reactie ziet op een overheid... die zich gedraagt als een oester. Uh, dat heeft bij ons geleid tot een soort uh, verbeterheid, denk ik. Uh, bij de collega's op de research en in Den Haag. André Tak, uh, de, de chef van de, de research. Als je vaak wordt tegengewerkt door de overheid... dan... Uh, ja, dan graaf je je wat dieper in. En dan gebruik je soms ook die WOP. En die WOP die hebben we niet voor niks. De wet openbaarheid van bestuur. Die uh, dient, zoals het zo mooi heet in de wet... de goede en democratische bestuursvoering. Dat is de essentie van democratie. Uh, vrijheid van informatie. Het recht om te weten hoe het zit. Maar je zegt eigenlijk precies hetzelfde... wat je daarnet een onjournalistieke vraag van mij noemde. Nee, het heeft me helemaal niet gekwetst. <laughs> uh, de proportie. Ja. Mo moet je in het wilde weg? Dat doen we niet Bonnetjes in het wilde weg. Ja, nou, we doen niet in het wilde weg. Kijk, je verwijst naar de Nederlandse Bank. <coughs> uh, waarom geeft de Nederlandse Bank geen openheid? Ja, nou, omdat dat... het de Nederlandse Bank is. Precies. En omdat het zo is, gaan we door. Ja. Declaratie AFM. Was daar veel mis mee? Nee. <coughs> maar er werd bijvoorbeeld be betaald TV gedeclareerd. Moet jij ook eens flikken, Max? Beta betaald TV als je bezig bent met een journalistiek project. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ja, en zo broontje, gaat het ook. Een grootje heleboel... concreet krijg je nog te nee, ja. tegenwoordig. Nou ja, gaan ze allemaal nog maar eens navlooien. Ik denk dat het allemaal heeft geleid tot een vorm van zelfreiniging. Bij al die instellingen. Hey, en een al grote al, bewustzijn. Bij een aantal van die onderzoeken is er echt spectaculair iets uitgekomen naar die declaratie. Bijvoorbeeld de uh, politie in za Zaanstad die een potje van maakte. Ja. Uh, so soms komt er heel weinig uit. Ba baal je dan? Of heb je zelf dan wel eens het gevoel van. Uh, we hebben uh, ja, met een uh, kanon op een mug geschoten? Ja, ik heb dat gevoel niet zo. Ja, je dan heb je gewoon je werk gedaan. Ja. Dan heb je nou, ja, geconstateerd hebben... dat het ook wel best meeviel bij sommige instanties. Ja, of dat het wel of niet deugt. We hebben bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan naar uh, hoe uh, buitenlandse zaken geld uitgaf aan bijvoorbeeld champagne en uh, vliegreizen. Nou, dat was bij ons intern ook zeer omstreden. Dus ook de vraag, is dit nou een proportionele WOP, ja of nee? Nou, vanuit nou, het gevel. Uh, de huidige minister heeft allerlei regelingen aangepast, volgens mij. Daaruit volgt, denk ik, dat er iets aan de hand was. En dat hebben we ontbloot. Nou ja, en dat ontbloten of onthullen hoort bij de journalistiek. En ik vind het dan een beetje wonderlijk dat mensen daarover lopen te zeuren. We, we doen ook een heleboel gerichte projecten, onderzoeksprojecten. Uh, en soms zijn ze breder, ja. En dat heeft dan bijvoorbeeld uh, uh, uh, declaraties en uh, betalingen, beloningen bij staatsdeelnemingen. We zijn nog steeds bezig. Zijn we zijn nog steeds bezig met de kosten van het Koninklijk Huis. Nou, dat zijn hele gerichte vragen. Jullie zijn twee keer uh, echt in confrontatie met de macht. Tenminste, dat was toen de macht, Balkenende en zijn entourage gekomen. Eén uh, keer ging over die katshuisbrand. Daar hebben jullie echt jaren achter elkaar in vastgebeten. Ja. ja. Waarom? Ja, waarom? Het laat je niet meer los, op een gegeven moment. Maar wat was er uiteindelijk belangrijk? Wat, wat, wat was de story? Het verhaal, uiteindelijk. Uh, kijk, er is nooit bewijs geleverd voor ons uh, vermoeden... Uh, wat verschillende bronnen tegen ons hebben gezegd: dat er uh, druk is uitgeoefend uitgeo uh, op het opsporingsonderzoek naar de brand. Dat is altijd onze premisse geweest. Het bewijs is niet gevonden. Door ons niet. Door de reizigers niet. Ik weet het nog steeds niet. Wat wel bleek is dat uh, de overheid inf relevante informatie heeft weggemoffeld. Nou, dat vind ik nogal wat. Dat hoort niet in ons land. Uh, dat vind ik heel belangrijk. Dat heeft het opgeleverd. Uh, en waarom. Want eigenlijk stel je de vraag, waarom ben je er jaren mee bezig? Nee, wat heeft het opgeleverd? Dat was de vraag. Wat heeft het opgeleverd? Je bedoelt, uh, in politieke zin of bestuurlijke zin? In, nou Qua inzicht in uh, ja, hoe gaat de overheid kennelijk met zo'n zo zaak van iemand die... Uh die overleden is daar bij het uh, recreëren ja. van de Katshuis. Hè? Ik hoop het inzicht bij bestuurders en ambtenaren... dat dit, dit soort praktijken dus absoluut niet kan. Weten we nu alles van de katshuisbrand of is er nog meer? Er zijn nog steeds losse eindjes. Was er nou niet, wel of niet een bepaald memo... waarin uh, is vastgelegd dat er uh, druk was op het opsporingsonderzoek? Politieke en bestuurlijke druk. Dat memo is nooit boven tafel gekomen... Ja, ik vind, het, dat is, ik vind dat verschrikkelijk. En is dat er wel? <laughs> ik weet het niet. <laughs> Zoek je nog steeds? Ja. Komt ja. het ooit tafel? Never let, let tafel. go. Ja, ik vrees van niet. Uh, ik zou het prachtig vinden als het wel boven tafel kwam. Um, maar uh, ik heb er geen bewijs voor. Um, ik weet waarom ik het aannemelijk vind. Ik weet ook waarom er redenen zijn om eraan te twijfelen. En tot op de dag van vandaag houdt, houdt het mij bezig... Uh, het zou mooi zijn als het ooit een keertje komt. Maar uh, hoe lang hebben we eraan gesleurd aan dat dossier? Jaren. Jaren, nou ja. Ik, ik probeer het ook los te laten, maar ik kan het niet echt. Andere confrontatie met de macht. De Het Wiegenpolder. We hoorden ja. daar net ook al even in het opzicht. Het ging om staatsgeheime... Ja, zij, ja, de, ja, zij de, ja, de nieuwslezer ja. van de RTL Nieuws. Klinkt goed, hè? Lekker staatsgeheim. Uit, staatsgeheime ministerraad natuurlijk over de Het waar, waaruit bleek dat uh, ook binnen de ministerraad... het niet iedereen met premier Balkenende eens was daarover. Uh, de, de, het heeft geleid tot een heus rijksrechercheonderzoek... Ja. om te achterhalen welke telefonisten en secretaresse's en voorlichters in Den Haag uh, allemaal met RTL Nieuws hadden gesproken. Ja. Um, het zegt ook wel iets over de macht van RTL eigenlijk. Hè? Hoe belangrijk ze dat RTL nieuws vinden. Nou, ik vind het en ik word er boos over. Het is een bloody waste of time. Ik vind het een schande dat er zo... Uh, als het uh, niet uitkomt, dan wordt er echt geen rijks uh, onderzoek ingesteld. Als er politiek wordt gelekt, dan komt er geen onderzoek van de rijks -Zië. En in dit geval kwam het de minister-president niet uit... en dan wordt er een onderzoek ingesteld. Het is intimidatie van journalisten en ik zou hopen dat... Uh, overheden zich daar verre van houden. Echt, ik, word, nou ja, ik word er echt boos over. niet erop, ga je werk. Heeft het ooit wat opgeleverd dat reeksjef van voet? <lacht> nee, wij hadden nog een kleine openstaande rekening... met iemand die eh, bron was in dat eh, onderzoek, ook voor de overheid. Dat was een PVV-Kamerlid. De heer Brinkman Dat ik. was de heer Brinkman. En, eh, wij vonden dat raar dat een Kamerlid eh, de macht bediende... En dat hebben we, nadat we ja, ja, alweer de WOP, uh, dit specifieke onderzoek, hebben gewopt. Uh, hebben we het geanonimiseerd gekregen. Jullie hebben ook het Rijksrecherche onderzoek naar wie het lek naar RTL over het Wiegepolder was ook weer gewopt. Ja, omdat we wisten hoe het zat. En uh, we wilden de bewijsvoering op papier. Nou ja, als je de bewijsvoering op papier ziet, dan zie je dat alle relevante dingen uh, zijn weggelakt. Uh, maar omdat we hebben, zelf hebben uitgezocht hoe het zat, konden we dat vervolgens wel melden. En... Uh, ja, het is, ook, het is ook een antwoord op het... überhaupt dat er een onderzoek wordt ingesteld. Dat doet met ons ook iets. Ik hoef niet altijd in die, in, in, in die verbeterheid terecht te komen. het uh, heeft je wel verbeterder gemaakt? Ja, natuurlijk. Als er een rijks onderzoek wordt ingesteld. Wat gebeurt er? Wordt, wordt mijn telefoon afgeluisterd? Of van mijn collega's? Of niet? Wat vragen ze op? Kunnen ze beslag leggen op het mailverkeer? Ik heb in het verleden kreeg ik wel eens uh, signalen. Je, je moet oppassen. Je moet, uh, ik zou voorzichtig zijn met je telefoon. Ja. In wat. Voor, ik, ik. Ik weet het niet. Ik ga ervan uit dat het niet is gebeurd. Maar ik vind dat het hele vervullende gedachten. Wie kwamen deze buis? Nou, die kwamen of uit het politieke circuit. Dus mensen die ik hoog acht. Uh, dus politiek ambtenaren, niet de minste. Uh, en uh, soms weer, ook uh, ambtelijk. Weer, weer de omgeving van de minister-president. Nee, dat kwam gewoon heel breed. Gewoon mensen die je uh, kende en die, uh, waar je al jaren een relatie mee hebt... die dan iets hadden opgevangen en dan tegen je zeiden... Uh, Yo, be careful. En uh, ik ben altijd blij dat die mensen ook altijd zijn. Um, en of het waar is, weet ik niet. Misschien is het allemaal apenkool. Misschien was die, die op, waren die opmerkingen op zich al bedoeld. Het, het, het, weer even omdraaien, want het is geheim. De minister had natuurlijk zijn geheim. Die mag je niet laten lekken. Die mag, mag je helemaal niet door Frits Wester laten voorlezen op de televisie om half acht. Ja, het staat erop. Staatsgeheim. Ja. Nou en? Staatsgeheim. Max, je hebt ze zelf gepubliceerd in Vrij Nederland, volgens mij. Kom op. Wat nou staatsgeheim? Hebben we de gewichtige belangen van de staat beschadigd? Hebben we uh, iets... Is het land in het ongereden geraakt? Is er iets... Zijn de financiële belangen? Wel, nee. Het enige wat we hebben gedaan, en dat is ook precies de reden waarom we deden... is uh, bij, aan de hand van notulen konden wij aannemelijk te maken... dat ook het kabinet zelf zag dat het een zootje was. Het was dus de beste manier om een te maken... dus om iets bloot te leggen. Dus het was niet een Kamerlid dat iets vond of iemand die iets mompelt. Nee, we hadden de bewijsvoering dat het kabinet zelf moest erkennen... dat het een teringwende was. Ja. Dus publiceren. Publiceren. We gaan het nog over een hele andere onvermoede kant van jou hebben, maar daarvoor weer even een fragment. Want hoe was u met uh, premier Balken? Ik heb, als, ik, als, ik, als ik heel eerlijk mijn analyse erop loslaat, denk ik altijd dat, doordat hij een beetje een zwakkere leider was, dat u daar heel fijn uh, bij gewerkt hebt, omdat u dan zo'n beetje kon, toch de leiding kon nemen. Nee, ik heb heel goed uh, samengewerkt. Nee, dat bedoel ik. <lacht> ja. U kon excelleren omdat u eigenlijk een zwakke premier had. Dat nee, zegt Mark nee, Marine. Nee, nee. Dat hij doet. was de leider van de grootste partij. Hij heeft de verkiezingen gewonnen. Uh, want toen was ik ook lijsttrekker en uh, hij heeft mij verslagen. Nou, dan moet je ook de, uh, dan moet je ook weten. Ja, dan heb je het verloren. Dan moet je ook schikken naar die rol. Wie, heeft hij u geïnspireerd? <lacht> <lacht> Veel te lang nagedacht. Veel te lang nagedacht. Nee, maar ik heb, ik heb mijn eigen inspiratiebronnen. Ja, ja. ja dat is oh, oh, oh. uh, Niet moeilijk te raden wie dit was. Dat was een fragment uit de Wereldrijdtour. Eén was Mark-Marie Huijbrechts, één Matthijs van Nielkirk. En de derde was. Ik dacht gek, het zal hè? Daar heb je voor gewerkt? Ja, negen maanden. Want, want we hebben het nu over de overheid en de intimidatie, en uh, het frontjes afluisteren, en de, de, de, de, de, de pers bedreigen. Maar, je bent zelf ook een tijd overheidsvoorlichter ja. geweest. Ja, hoofdpersverlichting ja. op het ministerie van Financiën. Negen maanden, onder Gerrit Salm. Hoe kan iemand die zo kritisch denkt over de overheid die baan aannemen, Pieter? Ja. Nou, ik was... Uh, ja, hoe kwam dat? Het was een samenloop van omstandigheden. Uh, ik was een beetje opgebrand bij uh, RTL destijds als chef van de politieke redactie. Ik heb heel lang vanaf de buitenkant verslag gedaan van Den Haag... En, ik wonder er uh, als je uh, altijd tot drie uur nachts werkt. <laughs> nee, maar toen kwam de vraag, zou je dit willen? En toen dacht ik, ja, ik, zou, uh, ik ben wel geïnteresseerd om te zien... hoe het vanaf de andere kant echt werkt. En ik vond Financiën een integrerend ministerie. Het sluit aan bij het oude zoenestige concept. Follow the money. Kijk naar uh, hoe het geld rolt. En je komt op de belangen van iedereen, de belangen van de macht. En uh, dus ik dacht, ja, ik wil het heel graag zien. En waarom heb je het zo kort uitgehouden? Ja, ook weer een samenloop van omstandigheden. Ik, ik, ja, ik was natuurlijk een beetje een atypische persvoorlichter. Uh, Want als er gedonder was, dan uh, kwam ik handenvrij van het ministerie in... en had ze Ah, geweldig gedonder. <laughs> dat is <niet> de bedoeling. <laughs> nee, ja, dat, dat moet natuurlijk dempen. Ja, dat heb ik ook wel althans. Ik heb oprecht mijn best gedaan om... Uh, uh, om goed mijn werk te doen. Maar ja, ik werd er wel vrolijk van. Van het gedonder. Maar toen Laten... jij daar zat, dat waren precies de jaren... dat de miljoenennota niet uitlekte naar RTL Nieuws. Ja, dat, dat dus Je verwijkt... hebt je werk heel goed gedaan nee, als depper. De, ik, ik verwijt het ook de collega's van de Haagse redactie... dat het er toen niet is gelukt. Ze hebben verdorie gewoon niet goed nagedacht. Ze hadden beter moeten analyseren... waar is het, uh, waar is het stuk? Dus uh, Frits en de andere vrienden... shame on you. Um, ja... Heb je daar nou dingen gehoord die je helaas als uh, journalist... en als uh, adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws nooit mag gebruiken? Um, ja. Um, nou, je draagt kennis met je mee. En, um, die kennis heb je verkregen als gevolg van de functie die je had. Uh, en heel veel van die kennis verouderd. En is niet meer relevant. Noem eens een voorbeeld. Nou ja, eh... Um, ik weet niet, alle bestuurlijke dingen die destijds speelden. Uh, weet je, ja, dat, is, dat komt steeds meer in de openbaarheid. De val van een kabinet en zo. Ja, uh, ja daar ben je bij. Je, je, je ziet details van, van, van binnenuit. En die zijn natuurlijk hartstikke leuk om mee te maken. Uh, maar ja, het is geen geheim meer. Er zijn wel dingen die gevoeliger liggen. Uh, ja, ik hoorde ook wel eens iets bijvoorbeeld over zeg maar wat, uh, een onderzoek van de FIOS. En dat onderzoek heeft niet geleid tot later tot een vorm van actie tegen iemand. Onderzoek van de Fiat naar wie? Ja, dat ga ik dus niet zeggen. Naar politici bijvoorbeeld? Ik ga het niet zeggen. Ik ga het niet zeggen. Um, ja, het is vervelend, maar dan doe je kennis op. Uh, en daar kan ik uh, nu niks mee. Ben je blij in de journalistiek terug te zijn? Ja. Ja, het is natuurlijk een topbaan. En ik werk bij een topclub, RTL Nieuws. Uh, ik heb een leuke collega's de hoofdredactie. Het is een leuke, uh, gekke club... We staan elkaar vaak de hersens in, maar er is, dus, er is veel goede wil, uh, veel passie. Daar voel ik me thuis. Dank je voor het gesprek. Graag gedaan. Pieter Klein, adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws. Dit was de eerste aflevering deze zomer van Luister in de Pers over de onderzoeksjournalistiek in Nederland. Volgende week een gesprek met Manon Plaats van Zembla. En ik, ik, ik bel je om drie uur uh, vannacht nog wel even. Kom op, Max. We, we mailen nog wel even over. <laughs> dat, je, dat je hebt gezegd dat ik A's journalistieke vragen stel. Ai, ai, ik vind ai, het niet ai. erg hoor. Maar...